Mariel Hagman met het NOS-journaal. Turkije praat dinsdag de NAVO-partners bij over de militaire acties tegen militanten van de Koerdische PKK en Islamitische Staat. Turkije begon vrijdag met de aanvallen in reactie op aanslagen door de PKK en IS. Turkse vliegtuigen bombarderen stellingen van IS in Syrië en een dag later ook PKK-doelen. Ook vanavond zijn er berichten dat stellingen van de PKK in Noord-Irak worden bestookt. De verkoop van de verzekeringstak van SNS Reaal aan de Chinese verzekeraar Anbang is rond. Alle betrokken partijen hebben ingestemd met overname. De verzekeraar heet vanaf nu Vivat. Eerder deze maand werd bekend dat Anbang het symbolische bedrag van 1 euro neertelt voor de verzekeraar. SNS Reaal werd twee jaar geleden genationaliseerd om te voorkomen dat het bedrijf failliet zou gaan. SNS Bank blijft voorlopig nog in staatshanden. De Zwarte Cross is dit jaar opnieuw bezocht door een record aantal mensen. Het festival in Lichtenvoorde had bijna 200.000 betalende bezoekers, zo'n 10.000 meer dan vorig jaar. Het festival is een combinatie van muziek, motorsport, theater, stunts en ander spektakel. Het begon donderdagavond en wordt vanavond afgesloten. Tijdens het noodweer van gisteren hebben veel bezoekers het festivalterrein in Lichtenvoorde verlaten. Toen de storm ging liggen heeft de organisatie iedereen weer binnengelaten en geen entree meer geheven. Politie, familie en vrienden zijn een grote zoektocht begonnen naar een meisje van 13 uit Spijkenisse dat sinds woensdagnacht wordt vermist. Lisa Tuck werd voor het laatst gezien op een bungalowpark op de Veluwe waar ze met haar ouders was. Onduidelijk is nog of het meisje uit eigen wil van het park in Nieuwmilligen is vertrokken of dat ze werd gedwongen. Familie en vrienden hebben een Facebookgroep opgericht waarin ze vragen om tips. Bij het onderzoek naar de verdwijning bekijkt de politie onder meer beelden van beveiligingscamera's. Het weer bewolkt, en periode met regen. Ook de komende nachten en morgen overdag blijft het wisselvallig. Met geregeld buien, onweer en aan zee een krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgenmiddag wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, zandvoort en zomer. zomerhit. Is de zomer van ZFM met. met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1098 hier op ZFM Zandvoort. We gaan weer beginnen met 15 werkjes, nieuwheidsmuziek... Het de eerste is gelijk een nieuwe van het label Arc Music. Label World and Funk Music. Label uit Engeland. Heel groot label, denk ik. Um, die uh, alle stijlen, muziekstijlen over de hele wereld verzamelt. Dit is een uh, Iberian and Flamingo fusion van La, jo La José. Ze spreken er maar op zijn Nederlands uit. En de cd heet Espiral. Nou, laten we maar eens even gaan luisteren. Caminos and dados por mi pueblo, son las líneas de las palma de mi mano. Hijos de la vida, hermanos del luto, al alba cantando. En un segundo, un minuto Me adueñaré de ti Y aclamarás por mí Si me dejas entraré tus intimidades Y empezaré a crear sentimientos de verdades Si me dejas buscaré el menor pretexto aprovechar el momento en sin het tú ya estarás je si me dejas en un een un minuto minuut, een dag, een uur, een dag, een uur, een dag, een uur, een dag, een uur, een Sentimientos de verdades Si me dejas Buscar el menor pretexto Aprovechar el momento Y sin saberlo tú Ya estarás Perdida Bueno Si tú me dejas Te prometo Si me dejas, si me das un chancecito, yo voy a mi But they are flying. We'll Thank you.